Het Italiaanse parlement gaat akkoord met een bezuinigingspakket van meer dan 50 miljard euro. Vanavond is de stemming, maar die wordt gezien als een formaliteit. De stemverhouding was 316 tegen 302. Italië kampt met een, een van de hoogste schuldenlasten van Europa. Met het bezuinigingspakket hoopt Italië te voorkomen dat de staatsschuld onbeheersbaar wordt. Nederland moet zeven weduwen van de slachtoffers in het Indonesische dorp Rawagadeh een schadevergoeding betalen. De hoogte van de schadevergoeding moet nog worden bepaald in een andere rechtszaak. Op 9 december 1947 vielen Nederlandse militairen het dorp op Java binnen op zoek naar onafhankelijkheidsstrijders. Vrijwel alle mannelijke inwoners werden geëxecuteerd. Nederland stelde dat de zaak verjaard was, maar daar was de rechter het niet mee eens. De Tweede Kamer wil dat minister De Jager de scenario's voor Griekenland snel op een rijtje zet. Daar moet ook in staan wat er gebeurt als Griekenland failliet gaat en wat dat Nederland gaat kosten. De brief van het kabinet moet er uiterlijk vrijdag zijn. Het weer, vanavond in het noorden af en toe regen, morgen en overmorgen droog en geregeld zon bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal. In